BB en de onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie, Pat Leufler.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 Glashelder was ik. En ik wil best voor mijn rechter verschijnen. En dan zal ik uitleggen dat het gebeuren moest. Dat het. dat het mijn lot was. Ik, Jillie Schrijner, heb Ellen van Hees vermoord. Vertel u nou eens eerlijk. Hoe hebt u dat gedaan? Heeft u het soms in de gaten gekregen van dat corset? Hebt u gezien dat ze een corset droeg? Ja, Ja, ja natuurlijk.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 Het is wel verboden om mee de gevangenis in te nemen. Niet meugens heeft de draak. Maar je hebt het gehoord, hè? Die, die schrijner die heeft nog geen kwaad gedaan. Net zo min in het 11 en he, zo de corset gedragen heeft. Jullie moesten die stapper dus maar gauw laten. Denk maar niet dat ik haast maak. Weet je wat een papieren rondvond dat gedoe van mij heeft meegebracht? Nou, dan moest die zenuwbeleer nog niet mooi bekennen. En mij wil ik bezorgen. Ja, zulke mafkezen lopen dan nog eenmaal rond. Zo hoopte die zeker nog eens een keer beroemd te worden, gosh. Op het toneel was het hem niet zo erg gelukt. Hé... Hey,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 Hoeper je dan allemaal op en laat mij mijn werk doen. En op mijn manier als het mag. En jij, Tera, je weet het, hè? Eén dag heb je, meer niet. Nou, die Anne van Hees de voorpagina's gehaald heeft... zal die gozer toch wel behoorlijk de kribbel onder de hoed zullen krijgen. maar hij zal er niet van doorgaan, hoor. Zolang jij die hebt kluizen bewaart. Luister, jullie schijnen er zo zeker van te zijn dat Anteel het gedaan heeft. Hoe zit dat dan? Ja, kom nou, hoor. Kom mee, Karel. Wij gaan ergens praten waar het rustig is.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 Cupunctuur, jasses. Voor zo jasses. jasses. Nou, is toch te enger gedoe met al die naalden? Nou, dingen in je oor of in je neus. Ja, nee, of in je oogleden. Ja, echt waar, dat heb ik eens een keer gezien op de tv. Ben je er naartoe geweest, Tira? Oh, ja, ik heb van een kleine rondleiding mogen genieten. Interessant hoor. Zijn we nou dood, hè? het eerste gezicht is dus ook wel een beetje, maar je bent er gauw aan. Die specialist die gaf er trouwens een heel duidelijke toelichting bij. Ja. Vooral één geval, zeg, van, van slapeloosheid. Ja, dat vond ik toch wel wat hoor. Stijf voor.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 Terwijl ik er heel bedaard bij gaat liggen... Ik heb ik oh, ik het zelf gezien. Ja, maar... Kan hij dan ineens wel slapen? Dat is een marmot, zeg. Ja. En die naalden beïnvloeden blijkbaar het slaapcentrum. Je is het nou niet link. Je stelt daar het verkeerde ja, hou op. Je ja, dat kan toch? Natuurlijk kan het ook gevaarlijk zijn. Daarom werken ze daar uitsluitend met specialisten... als iemand zich ondeskundig met acupunctuur inlaat. Kan hij allicht brokken maken. Ja. Eén zo'n naald hoeft maar een vitale zenuw te raken. Ongewild, ja. Ja. Op zo'n manier kan zelfs het ademhalingscentrum uitgeschakeld worden. Ongelucht. Nee, expres. Zo iemand steekt toch zeker de moord? Die stikt gewoon. Staat dat die dokter mooi voor jou? Als die niet meer wakker wil maken. Als <laughs> je blijft slapen, wordt voor zijn leven niet meer wakker. Je moet wel eens vragen houden, Thera. Hmm. Wat had je dan nou eigenlijk te zoeken in die kliniek? Nou, uh, je moet weten. Ik dacht eigenlijk aan jou. Ja, hm? Ze behandelen daar ook rugklachten, zie je. <laughs>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 Mij niet gezien zeg, met al die naden in mijn lijf Stel je voor, hij een verkeerde prikken, ze raken mijn rug gemerkt. Ja, net als gevolg dan... De... Algehele verlangen? Ja, zo niet te dood. Ja, Ook zien jullie, je spotten maar me mee. Ja, ja, hoe dan ook. Ik ga liever gewoon even langs dokter. Maar Tera, je blijft eromheen draaien. Geef nou eens antwoord, wat denk je er nou? Probeer daar nou zelf maar eens achter te komen. oké. Maar, zei jij wel of een koude vorm ben, oké? Oké, ik doe mee.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 Dus wat doet ons theater? Die gaat gewoon alle acupunctuurklinieken opbellen. Ja. Uh, of ze ooit iemand opgeleid hebben die, die nu aan het toneel ziet, zo? Ah, koud. Wat oh. kan. Ja, dat moet toch de connectie ja, nee, zijn? nee, wacht, wacht wacht. wacht even, ik heb het. <laughs> ik heb het stuk naar doorgelopen. Zo. Heeft die kliniek misschien uh, ook een vaste patiënt die wij kennen? Oh, oh, oh. Ja, hey, maar, hey. <laughs> <laughs> van ek zelf. Nee, maar je zat goed. Het is mevrouw Jenny van Ek ter Hagen Oh. Maar... Meneer Van Eck heeft altijd bijzonder veel belangstelling voor de behandeling van zijn vrouw getoond. Hij kwam vooral in het begin iedere keer mee. En dan liet hij zich alles grondig uitleggen. Ah, ja. Thuis moeten ze dan ook dikke boekwerken over acupunctuur hebben. Ah, nou, dan hebben we toch het antwoord op de handvraag. Ja, Pre. Anton Van Eck had dus de nodige medische kennis. Ja, en genoeg om te weten waar hij precies die naam ja. moest steken. Dus, nou hebben we ze alle drie mooi bij elkaar op een rijtje. Ja. Motief, gelegenheid. Mogelijkheid. ja. Het wel, waarom, het wanneer en het waarmee van de daad. Zo, zo, ja, ja. Jij leert snel, dat moet ik zeggen. Ik dus, dan... nou, kan Draak hem arresteren? De zaak is rond. Ja. Het wachten is op Draak. Oh, oh. Ik snap nou goed wie het gedaan heeft. kom eens hier, Lidia. Kom nou. Wat dan? En hey, toen nou. Ja, nou hoor. Kom even hier voor me staan, hoor. Zo? Ja, en je niet met je rug naar me toe. Woon oh, woont tegenover me. Oh, zo. Oh. Ja. Ja, romantisch, hoor. Ja. Nou, wat nou? Nou, omhels. Je moet. Oh. Sla je arm maar om me heen. Ja, ja zo. Mm -hmm. <laughs> ik onthels jou heel teder. En. Mm -hmm. lief. Mm -hmm. Voel je? Mm. Wat doe je? Hoe je dat niet? <laughs> en dit. Wat doe je nou? Kiezen. Ik kan maar stilstaan. Ik Stil je ruggengrap, moet je bedenken. Mm. Nou. Ja, intussen, ja, Theater, zeg maar wat ben je? Ja, ja. Ja, ja. Kijk, ja, intussen, ja. Ik ben hier. Intussen doe je wat? Doe ik dit? Ja. Wat doe je nou? Mij, nee, intussen, stel ik stiekem je wervel. Ja. een vooral een vrouw een mollig ruggetje heeft, dan kun je niet zo precies zien waar ze zijn natuurlijk. Je kunt het wel voelen. En die elveneer had trouwens een zeer mollig ruggetje. Dus Anton van ik moest het op deze manier opklappen. Wat doe je nou? Nou, hij omhelstte zijn liefde en hij zocht intussen, net als de dokter, w.a.c., punctuur, het goed. heb ik naar mijn naald gelaten?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 Anton vermoeden dat dit zijn allerlaatste voorstelling was? Was niet. Leuk stuk. Jammer dat ze het niet meer zullen spelen. Ja. dat je die hospitaar nog eens mee kunnen nemen, zoveel dat mensen ook niet te lachen hebben. Gare jongens, die acteurs. Merken jullie nou iets aan die binnen schrijnend? Nee, niks hoor. Ja, dat hij beter deed dan de vorige keer. Voelde de belangstelling zeker. Staan je dienders klaar bij de uitgangen draaien? Ja, wat dacht je? Zeg, wat is dat? Wou oh, je mij zo'n werk leren? Nou, zullen we dat In Naam de wet... Jij en Lydia blijven hier, oké? Okay? Oh, we zijn toch overal bij Ja, nee? we hebben meegeholpen. het ja. nou zeker even? Ja, dat mag allemaal waar zijn, maar nou wordt het officieel. Dit is politiewerk. Ik kan moeilijk aankomen zitten met twee pottenkijkers. Nou, een teraat dan. Jij moest je schamen. <laughs> Sorry. Oké, okay. dus jullie wachten hier. Zodra we hem ingerekend hebben, geven we een centje. Weet je wat? Ga pas naar de kantine, daar zit Carlo. Nou, Kom mee, Ruud. Ja. Gun die ellendelingen eigen lopen. Nee. Sorry hoor, maar ik ben nog wel dachtschwinker. Dat stoort ons echt niet, meneer Van Eck. Uh, misschien kunnen we elkaar toch beter in de foyer treffen. Ach, inspecteur, ik ben zo blij dat u die arme Willy zo gauw weer vrijgelaten. Een belachelijk misverstand was dat, hè? Het idee ook dat Ellen vermoord zou zijn. Enfin, eind goed al goed. Uh, zullen we zeggen, tot straks. ben je een glaasje in de foyer? Beter van niet. Hoezo? Uh, wat komt u eigenlijk doen?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 En in de baas wordt hij zo de ster van de toneelclub. <lacht> of hij schrijft een best wel mijn leven als misdadiger. <lacht> Hoe dan ook, die gozer wordt het paradepaardje van de directie en de reclassering. Over uh, pakweg vijf jaar staat hij alweer buiten. Vervloegd. Er is goed gedrag, weet je wel. <lacht> nou, je net oud genoeg om mooie karakterrollen te krijgen op de tv. Oh, tra. Nee, geloof me dan nou maar. <lacht> Zo'n spijkerarde egoïst die redt zich altijd wel. Ja, uh, die vrouw van hem. Die allemaal misschien al onderdoor gaan, maar hij Ik zal je wat zeggen. Als ik wist dat die rotzak op dit moment zelf moet proberen te plegen, dan ging ik meteen naar binnen om een aantje te helpen. Nee, nee.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 Ja, je kijkt altijd zo neer op het routinewerk van ons. Maar zo zie je maar weer. De resultaten blijven niet altijd ik uit. Ik krijg helemaal niet meer aard krijgen of wat. Zelfs zal ik koffie zetten of heb je te veel haat. Voor een pak van jouw koffie, laat ik dat mensen het zo ontsnappen. Ja. Ik kom eraan. Nee, nee.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 ...met te vertellen dat Simon er één rare hebbelijkheid op naaide. Hij schreef altijd alles op. Een van die kleine notitieboekjes. Het was zogezegd zijn boekhouding en administratie. Maar eh, waar bewaarde hij die boekjes dan? Wij konden niks vinden. Tot, toen het laatste kabiertje van jou... ...ik op het idee werd gebracht. Een oh, kluis. Precies. Een klein, handig bankkluisje. Net zo eentje als Anton van Echter op naioed. Daarin bewaarde Simon die die hij liever niet thuis op het kantoor liet ons flingen. Ja, Het is een hele zoek geweest, maar is hadden we bij. In zo'n klein bijkantoortje kantoortje had Simon heel onopvallend een kluisje gehuurd. En denk nou maar niet dat hij de jaarhuur per Giro betaalde hoor. Dat was meneer veel te link voor. Steeds handje content, zodat niemand er een lijn op kon treden. Met hm, best Stapels van die gele bloknootjes. ...vol getal met dat kriebelige handschrift van. Een soort van dagboek, daar lijkt het nog het meest op, Ja. Hij hield daarin trouwens ook een heel secure boekhouding bij. Ook de betalingen van mevrouw Willink? Ook. Oh. Dank u Ja. En wat denk je? Je zal een zo'n schrijfmanie hebben. Hij noteerde ook braaf waarvoor die betaling van 60 rode was. Oh ja? Ja. Voor afhandeling... R.A. Villink. Ja, ik zweer het. Dat slaat alles, hè? Blindsgetrouwe administratie. Afhandeling R.A. Villink. Niet te geloven, en waarom noteert zo'n man dan? Ja, dwangmatig. Hij kon het gewoon niet laten. Maar hij kende zijn eigen zwakte hmm. tenminste, vandaar die kluif. Zou de politie in uh, Roermond nog waarschuwen? Ja, we krijgen twee van hun mannen mee. En? Hoe weet hij dat pakken. Aan? Nou, heel simpel.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 Het is Je mag rustig gaan slapen, hoor. Nou, het is wel ongezellig voor jou. Nee, hoor. Zak zeg maar lekker onderuit. Mm. Deze heerlijk, wat een nacht. Mm. Dat we zo ineens doorsloegen. Had ik toch niet verwacht? Van niet zo ijzige tanden. Dat ik zei, uitlokking tot moeite. Ja. Dat deden we. Ja. Uh, ze hebben zichzelf natuurlijk een hele interpretatie opgebouwd. waardoor ze wel het teken kon leven dat ze hem uit de weg had laten ruimen. Mm -hmm. En nou zegt ze een instructuur: doodleuk woord. Ach, moesten we moesten wat terug zeggen. Nee, dus. Nee. Nou meid, jij mag wel tevreden zijn. Drie opdrachten en alle drie om. Pak weg. Anders leven. En wat niet? Ja, ga je ermee door? Weet hmm. nog niet. Als je nu wat van me hebt, dan hoort het wel. kan ik altijd nog je haar Maar uh, voorlopig wil ik even niets met misdaad te maken. Ik dus, denk dat ik maar eens een beetje vakantie gehouden. Doe dat. Waar ga jij heen? Doe ja. het kalm aan. Ik het niet ver deze keer. Een paar dagjes Stanford lijkt me meer dan de <laughs>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 Anton van Eck werd gespeeld door Paul van der Leck, Willy Schrijner door Dries Krijn en mevrouw Willink door Fesia Regie, hap